Aldi. 18 plus. Speel bewust. De postcode kanjer van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot 2 uur vanavond om mee te spelen op postcodeloterij.nl. En heerlijk voor vanavond. Appelbonniers, vier stuks maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. 538 nieuws. 2 uur. Ik ben Esther Dijkstra. Een vuurwerkverkoper in het Gelderse Groenlo... heeft in de drukste periode van het jaar... zijn deuren moeten sluiten van de politie. Ook hebben ze flink wat vuurwerk in beslag genomen. Totaal 10.000 kilo. En daar zat ook illegaal vuurwerk bij. Het vuurwerk wordt vernietigd... en de eigenaar van de zaak is opgepakt. In de Maastrichtse wijk Malberg zijn gisteravond meerdere jongeren opgepakt... die overlast veroorzaakten, meldt de regionale omroep. Delen van de wijk werden zelfs even afgezet... om de situatie onder controle te krijgen. De jongeren hadden onder meer illegaal vuurwerk bij zich. In de wijk waren eerder ook al problemen met jongeren. In de Maas, bij name in België, is een auto gevonden met daarin drie lichamen. Het zijn twee mannen en een vrouw die al sinds zondag vermist zijn. Bij het zoeken werden bandensporen ontdekt die naar de auto in het water leiden. De auto heeft een Frans kenteken en twee van de drie doden waren nog geen twintig jaar. En aan de oostkust van Australië is het nu middernacht... en dus is het daar ook al 2026. In Sydney is extra veel politie op de been. Dat komt na de aanslag drie weken geleden op Bondi Beach. Daarbij vielen 16 doden, inclusief een dader. Kort voor de jaarwisseling werd in Sydney de aanslag herdacht. Ik heb het weer nog voor je. In het uh, noorden zijn er buien. In de rest van het land is het droog en een mix van wolken en zon. Het is 3 tot 7 graden. Tijdens de jaarwisseling is het droog en rond het vriespunt. En op nieuwjaarsdag. Morgen staat er veel wind en later op de dag ook winterse buien gepland. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, we gaan... Hoor je dat het? knallend? Ja, Knal jaren. Jazeker. Even kijken naar de weg. Even vertraging op de A59. Uh, tussen Nuland en Os. 10 minuten. En dat is dan uh, ja, richting, richting Os, richting Nijmegen. 10 minuten en daar een, een, een vertraging. Verder nog wat controles A2. Maastricht echt 2384. 4. Aan 19 Amstelveen bij 21.0. En daar 12. Arnhem-Ede 121.3. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Je ook van hout. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen naturellen met krenten voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. Je leidt het, het super. ook jouw en heerlijk voor vanavond Applebagnes 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. 538. Happy Attention! Dit is de 538. Top 1000. Lindo Duval. Ja, daar gaat u? Heerlijk, de laatste uren van het oude jaar, we zijn bij je met 15 achter de party Ik Doe het huis. Op de nu, de Backstreet Boys.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 Try to draw the veil, if I have how could I fail? Did I feel the consequence? These Vicareless words cozy in my mind.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 Cozy in my mind. I don't mind. I, I, I, I, I, I, I touched your I don't mind. I don't I don't mind. I I I Mary Jane And I called your name like addict take to cocaine Calls all the stuff you've ever played And I touched your face, narcotic Michael Lane Mary Jane And I called your name Michael King. 5 3, 8, party top 1000. Joodhoff, Nicki Minaj. En de uh, Backseat Boys. Everybody. Die werd lekker meegezongen bij Raymond op de boerderij. Luister. Everybody. <tie> Rat <rock> your body. party <tie> ja! ja! oh, Party Top 1000 heb je berichtje. Stuur het even deze kant op via de Vijfde app. Daar kan je wat inspreken, hè? Rechtsboven, in, dat, uh, in die app van Vijfde Even op uh, WhatsApp-icoontje klikken en dan kan je daar wat, uh, wat, uh, wat inspreken. Marcel heeft dat gedaan. Echt, ik zou de genieten van de Party uh, Top uh, Duizend. Ja, toch? Lekker genieten van de Party Top 1000. Knallend het nieuwe jaar in en het oude jaar uit met... Ja, toch ook iemand waar we afscheid van hebben genomen dit jaar. René Karst liever te dik in de hij Op nummer... Uh, yeah. Ja, op nummer...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 Back now we love to make bad memories One more dream, she said I think I'm losing my head Now dream now we make bad memories One more dream, she said We know the small turning back Now we love to make bad memories Dit is ook wel leuk voor, op de boerderij bij Raymond. Bij memory voor je. De 538 Party Top 1000. Mij Dusa in de Party Top 1000. Leuk dat je luistert. Overal in de wereld moet je luisteren. Dit is Leo vanuit Thailand. En natuurlijk luister ik naar jullie. Radio 538 hier in het noorden van Thailand. Helemaal Leuk. Dafne vanuit Oostenrijk. Hi, vanuit de Oostenrijkse sneeuw luisteren wij hier naar de party top 1000 op 538. Hier hebben we geen AI nodig om de mooiste plaatjes te schieten. <laughs> ja. Voor iedereen een geweldig nieuwjaar en veel leuke muziek. Dankjewel. En Marcel van, vanuit de United States. Hij zit in Delaware. Je hoort het al een beetje aan zijn accent. Luister. En natuurlijk zijn we er live bij. Geweldig. Lekker. Gezellig. De party weer zit er al helemaal in hier om uh, kwart over acht s morgens. Zo meteen oliebollen bakken. Lekker volduwen. vuurwerk afsteken. Want dat mag je nou. Ah. Eindelijk. Happy New Year. hebt nieuw Newfield. Leuk. Dankjewel dat je erbij bent bij de Party Top 1000. Tijd voor M&M. Ik weet niet of je hebt gehoord. Dit jaar is M&M is opa geworden voor het eerst. Kan je dat voorstellen? Dat M&M je opa is. Dan gaat niemand met je sollen denk ik. En ook wel heel bijzonder, hoe zou Eminem een, een, een, een verhaaltje voor het slapen gaan voorlezen? Dat gaat een beetje in dit tempo ding En ze leefde nog langer gelukkig. Even de met Lou Yourself. If you had one shot or one opportunity to you you capture...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 In Shania Twain De 538 Party Top Unhealthy ja, Als je dacht dat jouw ochtenden chaotisch kunnen zijn Probeer je je kind maar eens naar school te krijgen Terwijl je dronken bent Welke artiest dat is gelukt, dat hoor je zo hier Omdat we nog lang van elkaar willen genieten Omdat we nog zoveel plannen samen hebben Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker KWF Tegen kanker voor het leven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 wel verstandig is, ORA's Visio meeneemservice. Dan neem je tot negen ongebruikte visiobehandelingen mee naar het nieuwe jaar.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 De 538 party tot duizend. Je bent goed bezig. Ja, dat dacht ik zeg. Met gala, hè, op Ramen. 538. 43. <truid>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 Ja, ja. mijn you <laughs> Los. Vanavond gaan wij uit als bol, helemaal los. Een drankmarathon, paard met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar haast kom. Ik heb vier, vijf roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazes aan en een looper. Wanneer ik lam stap in de Uber. Ik haal de mooiste porta's uit mijn kast. Ze glimmen net zoals je lacht. Ik pak de bom voor het café. Dus neem je vriendinnen mee.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 Lekker traan land, jong op kroon met croissant. Batra in mijn hand. En twee cassofflé in de frituur geland. Zorgen zijn vanmorgen gaan door tot laat. Straks vroeg op, maar vroeg wordt bij de daad. Zoveel kom je bonje, Chris, cross en dino. Dit is het laatste rondje, zeg nog een vino. Is frino, echt. Nacht nog jong? Komt de zon al op? Gaan we al Amsterdam en Tino Martin. 538, party tot 1000. En als je nou zegt van al die mensen, van die Chris Cross Amsterdam leden en Tino Martin, wie van hen zou nou wel eens zijn kind op maandagochtend nog half dronken naar school hebben gebracht? Niet dat kind, maar zelf dronken. Ja, niet Tino Martin, dat zou je denken, maar die is nog geen vader. Nog geen vader, dat wordt hij wel. Laten we dan hopen dat hij. Uh... Dat hij niet zijn kind vergeet op te halen, weet je. Of vind ik ook wel iets fijn. Nee, dat is dus, uh, dat is dus uh, Sander van Criss Cross. Die is op maandagochtend wel eens... Uh... Ik heb wel eens op maandagochtend om half negen of kwart over acht... dat ik denk van, ik ben meer dronken dan nuchter. De 538 Party. Dat kan ook gezellig zijn op schoolplein of niet. Dit is uh, Anne-Marie, die heeft uh, de laatste busritten uh, van vandaag. Hé, hey, goedemiddag. Nou, ik ben nog even de laatste ritjes aan het wegrijden met de bus... We zijn nu onderweg van uh, Amersfoort uh, via Zeewolde naar Harderwijk. En dan gaan we straks nog een rondje Barneveld en dan sluiten we het jaar maar af. En dan hopen we dat iedereen een heel gezond en veilig nieuwjaar tegemoet gaat. En we wensen jullie allemaal een hele goede jaarwisseling. Ja, dankjewel. allemaal. Ja, jij ook. Goede rit nog eventjes. En uh, een fijne jaarwisseling. Het is 538 de Party Top 1000 met zometeen een echte 538 Classic van Parla en Pardoe. Na deze Toto Afrika op 41 I hear the drums tonight, and she only whispers of some quiet She's in 2040 Bijna Botswagenbeuker. Parla en Pardoe. Liberté in de party tot 1000 Bij jou 538. Liberté! De 538 Party. Tot Mag je alvast een hele goede jaarwisseling wensen? Ik ga dat natuurlijk weer vergeten, weet je. Zo ben ik ook wel weer. Dus een hele goede jaarwisseling. Doe een klein beetje voorzichtig met al het vuurwerk. En de oliebollen haal ze vooral niet door de war. Dat moet je niet doen. Zo de dame, zo meteen de finale van deze prachtige Party Top 1000 met Martijn de Grauw. En uh, dit is Willem, die wil nog even, even, even een shout-out. Hallo, Willem en Chayenne hier oh van het Jongerenwerk in Vlaardingen. Wij zijn lekker oliebollen aan het rondbrengen hier oh. in de stad. Superleuk. fijne jaarwisseling. Dat ja, is goed Willem, hartstikke leuk. Wij zitten zit in Hilversum, dat weet je. Hè? Oh dit zijn Justin Bieber en Luda, Ludacris, Baby39. And now my heart is breaking but I just keep on saying 38 538 Party top 1000 Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, Radio 538.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 Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 dit is kerstzeel bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. Knallend het nieuwe jaar in met SBSS. Om half negen blikt Linda de Mol met 4 BN'ers terug op 2025 in de quiz van het jaar. Gevolgd door Hart van Nederland en het Shownieuws Jaaroverzicht. Dus pak de oliebollen erbij en vier oud en nieuw met 6.